Het is 9 uur, huis met het NOS-journaal. Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten... zijn de interimregering van Egypte te hulp geschoten met een miljardenlening. Ze hebben 8 miljard dollar aan giften, leningen en brandstof beschikbaar gesteld. De twee rijke golfstaten hadden Egypte al steun toegezegd... na de val van het regime Mubarak. Maar het geld werd niet uitgekeerd toen president aan de macht kwam. Nu die het niet meer voor het zeggen heeft... krijgt Egypte de beloofde miljardenlening alsnog. Door het opdrogen van het toerisme en het terugtrekken van internationale investeerders... heeft de crisis in Egypte nog harder toegeslagen. Op de Westerschelde zijn 10 sporttassen met in totaal 200 kilo cocaïne gevonden. Ze waren met touw aan jerrycans vastgebonden, zodat ze bleven drijven. De drugs hebben een handelswaarde van 7 miljoen euro. De tassen werden de zaterdag ontdekt door een loods die op weg was naar een schip. Mogelijk zijn de tassen met drugs door de bemanning van een voorbijvarend schip overboord gegooid zodat anderen die later konden oppikken. Rusland is ervan overtuigd dat Syrische rebellen in maart... een chemische aanval hebben uitgevoerd in een voorstad van Aleppo. Daarbij zouden 20 doden zijn gevallen. De Russische VN-ambassadeur zegt dat het projectiel met het zenuwgas... duidelijk niet door de overheid is gemaakt. Rusland heeft de zaak onderzocht op verzoek van de Syrische president Assad. Andere landen denken juist dat president Assad zelf... achter de aanval met zenuwgas zit.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 Het weer vanavond en vannacht helder, morgen in het zuiden nog zon... elders ook wolken, het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de verkeersinformatie: er staat een file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen het Rinkvert-Aquaduct en Hoofddorp, 3 kilometer... en dat komt door wegwerkzaamheden. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst...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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Tegen tiener bel ik met een oud PVV'er die morgen aan de Ramadan begint. En verder, Kennedy die wilde naar de maan. Reagan die maakte een einde aan de Koude Oorlog. En Obama die wil betere immigratiewetten. Zometeen hoor je van mijn twee gasten waarom dit zo waanzinnig belangrijk voor hem is en voor de Amerikanen. En dit was vandaag... Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. De Beckhams zijn 15 jaar bij elkaar. Ik geloof het wel, maar op de redactie het gaat het er al de hele dag over. Queen Victoria en King David, de self-made royals van Engeland. Is toch gewoon een voetballer? Ja, en zij was altijd mijn minst favoriete Spice Girl. Je ja. lijkt wel een beetje op haar. Nu zie ik dat echt als een compliment. Vroeger had ik je echt afgemaakt. Het is toch geen nieuws dat mensen 15 jaar bij elkaar nou, zijn? Dat is het dus wel. Want er zit gewoon een soort houdbaarheidsdatum op van die celebrity-koppels. Ze zijn ook gewoon een bedrijf samen. Ik bedoel, dat, dat kan alleen een beetje Willem, Alexander en Maxima niet doen dat. Maar Sylvia en Rafael uit elkaar. Tom, Tom Cruise en Katie Holmes, dat gaat ook al ook uit elkaar. Juist al die gemarkeerde stelletjes, dat houdt nooit langer dan 10 jaar stand. En zij doen het al 15 jaar. Ja. En zo gaat het dus al de hele dag. <laughs> ja, zo leuk. Ja, heel leuk, vinden. Rianne Meijer is hier van uh, Glamorama, uh, de Glamour site. En uh, met haar uh, filijnen <laughs> pen en stem. Uh, verheug ik verheug me altijd erop als jij er bent. We kijken zo naar het stijl, want het is natuurlijk wel wat meer dan alleen maar showbiz koppel. Het is een, een bedrijf dat goed is echt voor, voor miljoenen. Ja, toch? klopt. Ja. Per jaar. Ja, nou, ik, weet niet, ik heb niet eens nagekeken hoeveel het is. Maar ik denk dat zij zitten wel echt in de... Nou, echt wel in de 100 miljoenen inkomsten per jaar. Precies. En hoe ze dat flikken en waarom zij het wel redden, dat zometeen. Today's topics. Eerst, Luc. Nou, we beginnen met een spannend project in Rotterdam. Morgen gaan twee wagenhalzen iets gevaarlijks doen bij de Euromast. Je kan lekker uh, je alpinist gaan wanen. Je kan onder het kraaiennest je tentje opslaan of neerhangen. Wat moet, wat doet, wat vermag... Nou. nou, wat hij hier bedoelt is dat er twee gasten in een tentje bungelend aan de Euromast op 90 meter hoogte gaan slapen. Zij komen woensdag met een tentje en die gaan ze ophangen aan de mast, net onder het kraaienest. En uh, daar gaan ze de nacht doorbrengen van uh, woensdagavond af, ja. Een nieuwe exploitable attractionaliteit naakt, longt, naast het abseilen en tokkelen. Ja, nou, zover gaat het dus niet. De actie is eenmalig. Maar uh... ik denk dat het heel aanlokkelijk is om dat eens een keer te observeren. Te eenmaal meebeleven voor de gewone doorsnee-Stadse uh, Frats. Om het even. Ja, we gaan het uh, morgen beleven. Dan gaan we het zien hoe de jongens uh, uit de tent komen. Na een uh, lange nacht op de Euromast. Verder nog uh, zaken wetenswaard. Wat de Euromast die naastaande nou nou behelst. Betreffend. Nogmaals, wat? Blijf wel in. We gaan een tent en dus in een overdrachtelijke zin... vanaf morgenavond een enorme boom hierover opzetten. Qua euromasterisering. Zeker. En door met nummer 4. Dat is de vakantie steeds meer regio's zijn vrij en dus gaan er ook steeds meer mensen steeds vaker en steeds sneller op vakantie. En ja, als je dan graag weg wilt, dan wil het onderhoud van bijvoorbeeld je Kerven wel eens een keertje bij inschieten. Het is topdrukte bij de Kerven service in Herugewaard. Zo vlak voor de vakantie of helaas tijdens de rit komen heel wat gebreken aan het licht. Uh, ...verglaasde remmen, stukken remmen, uh, kapotte wiellagers, koortlaagbreuken. Ja, maar ook gebrokkelde strepers, gevloerde brokkels, worpels met een scheurtje erin... ...lampoeraanslag, kritvetcorrosie, je kan het allemaal zerecht niet bedenken. Ja, en banden die ouder zijn als vijf of zes jaar... ...of die op een rare manier versleten zijn, dat zien we het meeste. Hij gaat inmiddels stemmen op om een APK-keuring voor kervens verplicht te maken. En dat ziet deze monteur wel zitten. Misschien wel, misschien niet. Dat hangt er vanaf of dat de, zeg maar de EU het ons gaat verplichten of niet. Maar laten wij hopen van wel. Want dat betekent gewoon dat iedereen verplicht moet komen. En dat zie je gewoon nu niet. Er zijn mensen die later een kerf en vier, vijf jaar in een stalling staan... omdat ze met een vliegtuig op vakantie gaan. En dan bij jaar nummer vijf halen ze hem eruit. En dan denken ze, nou we hebben vijf jaar niks gedaan, dus we kunnen even goed wat... Veilig op vakantie. Nou, nee, ik hoef jou natuurlijk niet te vertellen wat er allemaal kan gebeuren, Willemijn, of niet? Ja, ik bedoel, vloerdoppels die losraken, zand in de zinpaalreservoir, zoutontsteking uh, in de insertiebuizen, brasseurvocht in de Pff, echt. Onderhoud, Willemijn, onderhoud, hartstikke belangrijk. Eigenaar van deze kerven kan in ieder geval voorlopig weer veilig op vakantie. Op drie dan. De Tour-vraag van vandaag was eigenlijk, hoe komen de Nederlandse renners uit de rustdag? Ja, goed, uh, ik heb al heel veel geleerd. Uh, voor het eerst een rustdag meegemaakt. Ja. En uh, ja, zo leer ik elke dag wel iets bij. Danny van Poppel had nog nooit eerder gerust... en dus was de dag van gisteren een hele ervaring. Wat deed die rust, dacht je? Ja, eigenlijk wel goed. Uh, wat gefietst, wat gedronken, wat gemasseerd uh, en rusten natuurlijk. Ja, want het is nou helemaal een rustdag. Bij de andere ploeg, Argos, fietst Koen de Kort. Nog maar weinig gezien, maar hij had ook wel wat last, van, last van kwaaltjes in de eerste week. Maar uh, nu uh, gaat het een uh, stuk beter. En met Marcel Kittel hebben ze ook nog eens de kansen hebben voor de etappe. Ja, we gaan, uh, we gaan zeker voor de, voor de sprint. En uh, ik denk dat we een hele mooie kans hebben met Marcel... Uh, we hebben de finale goed bekeken en uh, nou ja, ik denk dat we, dat we een goed plan hebben om, uh, om daar uh, Marcel uh, vooraan af te zetten. Ja, en dat lukte vandaag. Het brengen ging weer wat beter dan de vorige overwinning. Uh, nou, ik denk dat we één sprint uh, waar, waar Grijpel won, dat we daar eigenlijk iets, uh, iets te vroeg uh, op kop kwamen. En uh, we hebben... Maar... Uh, ja, dat was wel duidelijk dat de, de trein van Gruyper gewoon heel sterk is. Dus daar moeten wij ons gewoon op aanpassen. Is zoiets altijd te plannen, wanneer je komt? Ja, ik weet, Is dit nou echt het moment om een persoonlijke seksvraag te stellen? Ik een beetje professioneel gaan. Want het klinkt heel makkelijk, achteraf, van je bent te vroeg. Maar soms kom je ook hier. Jongens, dit moet echt even buiten de uitzending worden besproken. Dat ja, dat is, dat is vooral ervaring. Je kunt het wel uh, een beetje plannen. Maar uiteindelijk uh, ja, gaat het toch om, uh, om mogelijkheden en soms uh, ligt die mogelijkheid uh, precies waar je een plande en soms uh, iets vroeger of iets later en uh, ja dan moet je. We proberen niet in paniek te raken en, uh, en dat is echt ervaring. Nou, hè? heb jij je antwoord. Goed, op twee dan nog meer sport of in ieder geval de randzaken van de sport. Het is nog lang niet zeker of Feyenoord een nieuw stadion krijgt. Coalitiepartner D66 is vanaf nu tegen. De plannen voor een nieuw stadion dat de 76 jaar oude Kuip moet vervangen zijn ambitieus. Te ambitieus volgens veel Rotterdammers. En bij dat geluid sluit nu ook D66 zich aan. Eigenlijk vanwege twee belangrijke redenen. De eerste is de financiële risico's. En de tweede is dat we merken dat er een gebrek is eigenlijk in draagvlak... Ja, in coalitie zijn ze geschrokken van het veranderen van mening van D66. Maar ze zijn niet boos, wel teleurgesteld en ook verdrietig. Ik vind dat echt een heel verdrietig standpunt. We hebben hier jaren aan gewerkt. Er ligt nu een goed plan. We moeten ook een besluit gaan nemen. Omdat je de huidige stadion niet eindeloos kunt door laten modderen. En nou, nogmaals, daarom vind ik het verdrietig. Ja, er zijn ook mensen die niet verdrietig zijn. Veel fans willen de oude Kuip juist houden. Donderdag wordt er gestemd en tot die tijd zitten fans in spanning. Nou, ik, ja, ik weet het echt niet dat het gaat worden. Misschien wel, misschien niet. Heb je nieuws gevolgd? Ik heb nieuws gevolgd, ja, met uh, alle partijen erbij. En uh, D66 ziet het niet zitten? Nee, die ziet helemaal niet zitten, nee. Wat wil je zelf? De Kuip behouden of een nieuw stadion? Uh, um, ja, een nieuw stadion is wel nodig, denk ik. Maar de Kuip vindt natuurlijk wel een heel prachtig stadion. Dat uh, kan je niet overtreffen. Dus? Ja, allebei. Allebei. Wat een gouden idee. Twee stadions. Opgelost. En tenslotte nog nummer 1. Prins Frizo heeft het Wellington ziekenhuis in Londen vandaag verlaten. Hij is overgebracht naar Nederland. Hij ligt nu in Huis ten Bosch. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft laten weten dat alle medische voorzieningen waar Prins Frizo die die nodig heeft, dat die hier zijn. Dat hij in goede handen is. Daarnaast inderdaad zijn vrouw, prinses Mabel en zijn dochters zijn hier deze zomer. En zijn moeder, prinses Beatrix, die zal hier niet de hele zomer zijn. Want die zal uh, zoals gewoonlijk naar Italië op vakantie gaan op enig moment. Hij is dus weer in Nederland, maar dat betekent niet dat het ook beter met hem gaat. Alleen dat zijn toestand nog steeds zorgwekkend is. We weten sinds november dat de prins minimale tekenen van bewustzijn vertoont. Dat wil zeggen dat hij op zijn minst af en toe reageert op uh, prikkels van buitenaf. We hebben inmiddels ook een aantal neurologen gesproken en die zeggen dat het niet ongebruikelijk is dat iemand in deze staat van coma dat hij na een tijdje het ziekenhuis verlaat. En dat waren de topics voor vandaag. Straks nog de tweets willen mij. Met onder andere de enorme Twitteroorlog die nu is uitgebarsten rondom Cavendish slash Velen. Spannend is het op uh, Twitter. Ik zie net dat filmpje, daar uh, is ook een leuk gifje van gemaakt... Uh, dat hij van een EP-journalist uh, een recordetje uh, <laughs> ja. afpakt... en achter hem in de bus legt. Ja, van alles worden gifjes gemaakt. Uh. Dat zijn bewegende plaatjes, dat is echt fantastisch. <laughs> altijd op Twitter. Ga <laughs> Ik ga er aan. straks meer over vertellen. Tot zo, Luc. Okay. Ken je dit nog? Beyoncé tijdens de inhuldiging van president Obama. Beyoncé, daar gaan we het niet over hebben. <lacht> Wel over land of the free and the home of the brave. En dan vooral historisch gezien namelijk het land van immigratie. Alleen is dat tegenwoordig een onderwerp waar ze in de Verenigde Staten een beetje mee worstelen. Het land telt meer dan 12 miljoen illegalen. Dat is nog maar een, een ruwe schatting. Het is een van de belangrijkste problemen die Obama wil aanpakken, die illegalen. Maar dan moet hij wel de Republikeinen meekrijgen. Bij mij in de studio twee Amerika-kenners. Victor Vlam en Bertine Munaf. Goedenavond. Goedenavond. Bijna. Goedenavond. Morgen, dan is het een spannende dag voor Obama... dan praten de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden... over de hervorming van die immigratiewet. Um, eerst even, even de feiten. Um, de hervorming van die, van die wet is uh, vorige maand door de Senaat goedgekeurd. Yeah. Uh, nou moet het Huis van Afgevaardigden nog. Victor, als het er doorkomt, als, als het allemaal doorgaat... wat verandert er dan? Uh, een aantal concrete dingen. Ten eerste al die 12 miljoen, die jij dus ook net noemde... die zijn dan officieel Amerikaan. Tenminste, ze zitten op een traject om officieel Amerikaan te worden. Ja. Want ze moeten nog wel door een aantal hoepels springen. Ze moeten een aantal dingen laten zien dat ze dat kunnen. Maar op een gegeven moment kunnen ze dan Amerikaan worden. Gaan ze ook belasting betalen. Maar het betekent ook dat ze allerlei rechten, allerlei uitkeringen krijgen die ze nu niet hebben. Dus dat is ja. op zich goed voor ze. Daarentegen staat ook, en dat willen de Republikeinen natuurlijk heel graag hebben, dat deze mensen, dat ze niet worden beloond en dat dus de border security wordt aangepakt. En dat betekent dat de grenzen dat die heel goed bewaakt gaan worden. Daar wordt ontzettend de het is met veel Mexico geld... natuurlijk vooral. Ja, ja. Ja. ja, precies, ja, exact. Ja. Dat, dat die gewoon heel goed bewaakt gaat worden. En dan betekent, geloof ik, dat, dat dat hek wordt zoveel kilometer langer... en er komen verdubbelingen van de Border Patrol, ja. las ik. Exact, ja, exact. Nou, een ja. van de dingen is bijvoorbeeld dat mensen... door die woestijn Amerika proberen binnen uh, te kruipen soms, s'nachts. Mm -hmm. En dan gaan dus ook veel meer mensen s'nachts daar patrouilleren, zeg maar. Dus daar wordt onder andere meer geld voor uitgetrokken ja. Overigens, uh, las ik vandaag, dat uh, een heel groot gedeelte van die illegale werkt... Ja. Uh, maar betaalt ook gewoon belasting. Ja. Er zijn wel mensen die... Dat, dat las ik dat een meisje zich daar nogal uh, sterk van maakt. Die zei, we worden gezien als illegale. Maar ik werk hier gewoon. Mijn ouders werken hier gewoon. Ik betaal gewoon belasting. Alleen ik ben niet verzekerd. En ik nee. ben niet uh, verzekerd tegen ontslag bijvoorbeeld. Ja. Dus ze dus krijgen gewoon de rechten van een normaal staatsburger. Uh, ja, Als dat het goed zo. is. Ja, ja. Dat, zeker als deze wetten doorkomt, dan krijgen ja. ze dat volledig. Nu hebben ze vooral ook veel te lasten. Het um, is, dat is een, een, echt een revolutionaire verandering hè, als dit er doorheen komt. Uh, maar de Republikeinen die hebben een meerderheid in het huis van afgevaardigden. die twijfelen nog heel erg. Wat is hun twijfel? Nou, het, het grootste euvel voor de Republikeinen... Um deze wetgeving die aan is genomen door de Senaat... is echt heel erg uh, omvangrijk. Het telt 100, 844 pagina's. Dus mm -hmm. er zitten echt heel veel haken en ogen aan. Maar het belangrijkste uh, wat deze wet gaat doen... is een soort van... Uh, de verlenen, uh, dus een weg naar burgerschap... voor, voor die uh, ruim 12 miljoen illegale. Ja. Daar moeten ze, moet ze dan wel 13 jaar over doen. Maar het, het feit uh, dat mensen die illegaal in het land zijn gekomen... dus wetten daarvoor hebben gebroken... Uh, de kans uh, krijgen om Amerikaans staatsburger te worden, ja dat uh, dat, dat zijn veel republikeinen tegen de borst. Ja. Dat, dat, dat is het is de partij van de law and order. en dat, en dat, uh, dat zou ja. gewoon niet moeten bogen. Waarschijnlijk uh, hun. ook omdat ze bang zijn dat het een, een aanzuigend effect ja, heeft. Ja zeker. Uh, dat dat is ook waar ze voor waarschuwen en uh, waar ze ook voor waarschuwen is van ja Obama die zegt wel uh, dat er in deze wetgeving maatregelen genomen worden om de grens uh, te bewaken. Maar ja uh, voor hetzelfde geld uh, besluit hij dat, dat toch maar uit te stellen. En hebben we alsnog een hele influx uh, van, van immigranten. Want dat hebben ze bijvoorbeeld nu ook gezien... met, uh, met de uh, hervorming van het zorgstelsel. Mm. Daarvan was een belangrijke voorwaarde... dat mensen, net als in Nederland... dat je verplichte zorgverzekering moet komen. Nu heeft Obama uh, net aangekondigd... dat hij dat voor bedrijven een jaar gaat vertragen. Dus dat die niet uh, gesommeerd worden... om een zorgverzekering aan te schaffen voor hun werknemers. Het was een soort van maatregelen om die kosten te drukken. En Nu zijn Republikeinen dus ook bang van, nou, misschien gaat het zelf wel met immigratie gebeuren, dan ja. gaat hij helemaal niet uh, niks doen dus, aan die... Aan die uh, dus aan dat die iedereen wel die, uh, die green card krijgt, verblijfsvergunning, een officieel staatsburger nou, we... is, maar dat er niet aan, aan de borderkant uh, geen maatregelen worden getroffen. Ja, inderdaad. Ja. Zometeen uh, praten wij verder dan nou, vooral over hoe waanzinnig belangrijk dit is voor Obama, voor de Democraten, maar ook voor de Republikeinen. Uh, want die moeten die... Uh... Latino-vote binnenslepen. En Zeker. dat hangt hier nauw mee samen. Eerst even een plaat, toepasselijke plaats: Daniel Merriweather met het campagnewoord van president Obama in 2008. Change. Daniel Merriweather, change. Het is dinsdag en dan duik ik altijd in de wereld van glitter and glabber. en glabber. Deze week met entertainmentdeskundige van Glamorama, Rianne Meijer. Rianne, de Beckhams ja. zijn 15 jaar bij elkaar. En dat is een bijzonder lang jubileum voor een showbiz-koppel. Ja, klopt. Ik heb trouwens nog even opgezocht. Ze zijn respectievelijk 260 en 45 miljoen dollar waard. En dan 260 Beckham? Of ja, de, voor David. Uh, Davis. En, ja. Uh, ze 45 voor Victoria. Ja, waard. Als in ja. dat vertegenwoordigen ze. Ja, klopt. Ja. Ze zullen het hoop ik niet op een bankrekening hebben staan. Nou. Nou ja, vind ik een deprimerende <laughs> gedachte. <laughs> ik, ik weet niet of het er heel ver van af ligt, maar... Nou ja, het zit in vastgoed en in kleren en in hennis. Ja, hennies. op die manier, ja. Um, want uh, we hadden het er net al even over in de opener. Um, dus veel van die glamour-koppels, die, ja, die trekken het niet zo lang. Hè. Sylvie en Raf natuurlijk uit elkaar. Ja. Um, wa waarom, ja... Het geheim is moeilijk te zeggen, maar ja, probeer het toch maar te beschrijven. Hoe komt dat? Het geheim van het, geheim van van, het merk, want het is natuurlijk een merk het, geworden. Ja, het geheim van het huwelijk is denk ik iets anders dan het geheim van het merk. Hoewel het wel met elkaar samenhangt. Namelijk dat alles uh, wordt opgeofferd ter, ter meerdere eer en glorie van het merk Victoria en David Beckham. Wat is het merk nu eigenlijk? Uh, Waar staan ze voor? Want hij is gestopt met voetbal. Ja, maar Victoria heeft nog uh, haar uh, houtculturelijn. Er is een jeanslijn, er zijn luchtjes, er is ondergoed. Uh, er zijn schaamhaarpermanentjes, er is echt What? alles. Nee. Ja, dat is van, nog van uh, 2002 toen David Beckham met een hanekam uh, in Japan meedeed aan het WK voetbal. En toen ging halve uh, vrouwelijke Japan aan de Mohawk... Uh, Schaam haar permanentjes. <laughs> Echt waar. Wisten jullie dat Amerika-kenners uh, in de studio? Nee, dat is nieuws voor mij. Nee, nee ja, maar die doen het nog steeds goed. Die ja, banden, ja. Uh, yeah. okay. Interesting. Maar goed, dat, ik denk niet dat zij dat hergepromoot hebben. Dat nee, die, uh, onders, dat was gewoon een, een, een meer een, een bij ja. um, Maar Zij is natuurlijk waanzinnig uh, uh, succesvol als, als modedame. Um, ja. Al wordt ze, ik had hier laatst een mode, uh, kenner aan tafel... die zei, nou, ze wordt door de echte grote merken... wordt ze niet heel serieus genomen. Maar dat maakt niet zoveel nou. uit, want de hele, de hele wereld loopt in haar. Ja, en dat klopt niet helemaal natuurlijk. Hè? Bedoel, in 2011 is zij uh, op de London Fashion Week uitgeroepen... tot British Designer of the Year. Anna Wintour loopt echt met haar weg. Nou ja, Anna Wintour is, is god in Modeland. Ja. Uh, dus zij is eigenlijk een van, juist een van de weinige... Uh, celebrities die in de mode zijn gegaan, want je hebt er natuurlijk heel veel... Mm. Uh, die het wel, uh, uh, die wel redelijk serieus wordt genomen. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat ze gewoon echt knijterhard werkt. Want ze doet het allemaal zelf, hè? Ik bedoel, ja. is, uh, ja. Ook echt het ontwerpen trouwens, of niet? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Ik bedoel, elke modeontwerper heeft een team van heel veel uh, stylisten om zich heen. Maar zij ontwerpen, ik bedoel, haar, wat haar lijn kenmerkt, is dat het heel erg dingen zijn die... Zij graag draagt. Zo is het ook begonnen. Zij is gewoon kleren voor zichzelf gaan ontwerpen. En die stijl zie je er nog wel heel erg in terug. Dus ik geloof wel dat zij echt heel duidelijk uh, haar, haar uh, handtekening op die lijn ja. zet. En hoe zie je nou, want je zegt dat huwelijk en het merk... hebben echt wel met elkaar te maken. Ja. Uh, zij bestuurt beide. Hè? Ja. Victoria is het brein achter alles. Maar als je nou kijkt naar haar carrière, hoe zie je dan dat zij zo, zo duidelijk weet... wat ze doet en dat er echt een gedachte achter zit? Um, nou ja, omdat ze eigenlijk vanaf het moment dat ze... Uh, uh, ze, ze is natuurlijk sowieso niet toevallig in de Spice Girls beland. Dus eigenlijk zij kon niet zingen, zij kon niet dansen. Dus het was redelijk wonderlijk dat zij, wat zij daar überhaupt deed. Het was ook niet de klapste ter wereld. Nee, per nee. se. Nee. Uh, maar ze was gewoon een archetype voor een van die meisjes. Nou, ja. Ja, daarna heeft ze het nog wel heel even solo uh, geprobeerd. Nou, kwam er vrij snel achter dat daar toch niet haar talent lag. Was inmiddels al met David Beckham, uh, die zei van een. Ja, knappe, maar redelijk normale, domme jongen... heeft omgetoverd in een stijlicoon. En uh, heeft gewoon gedacht, oké, okay, daar kan ik iets mee. En is dat gaan uitbouwen tot het merk wat het, wat het nu is. Want toen zijn ze naar Amerika vertrokken... Uh, ja. heeft ze zich volgens mij ook heel bewust... Uh, in die mode wereld gestort en bepaalde vriendschappen aangegaan... Ja, met ja. mensen die handig zouden K. kunnen zijn. Katie Holmes en Tom Cruise. Uh, uh. Nog, nog wat van die uh, Eva Longoria van Desperate Housewives. Plus daarbij, voor David Beckham was het helemaal niet zo logisch... om naar Amerika te vertrekken. Ik bedoel, Hij was min of meer boventallig bij Real Madrid verklaard... maar mocht uiteindelijk toch blijven. Uh, vervolgens ging hij toch naar Amerika. Dat is sportief een hele gekke set, maar voor... Hun grotere carrière was dan natuurlijk een briljante set. En wat is dan de grotere carrière? Dat is gewoon het merk Beckham. Ja, en dat en, is het, het ja, doel. Een lifestyle, een, een, de lifestyle Beckham verkopen. En wat is de lifestyle Beckham? Ja, um, het zijn uiteindelijk hele gewone mensen die, um, die in de wereld van glitter en klemmer zijn beland en op eigen kracht, zij zijn eigenlijk de American Dream, maar dan de Engelse variant. Iedereen kent hen. Juist omdat ze zo'n hele gewone afkomst hebben. Ja. Hij is de, de zoon van een, een glaszetter of zoiets. Of ja, zoiets van een Iets, in ieder uh, geval. Ja. En zij is ook van een eenvoudige komaf. Ja. ja, maar is dat ook een beetje? Um, uh, dat weet zij natuurlijk heel goed. En zij, ja. zij, zij is echt het brein, begrijp ik hierachter. Ja, zij zit daar ook heel erg op hè, in interviews. Zij zegt dan dingen als, ja, ik, ik, ik worstel ook met de dingen waar de gewone vrouw mee worstelt. Of ik mijn kinderen wel genoeg aandacht geef terwijl ik werk, bla bla. Maar ja, bedoel, zij zegt daar natuurlijk niet bij dat ze een heel bataljon aan nannies heeft die die kinderen aandacht geven. Waardoor de situatie natuurlijk toch iets anders is dan voor de gemiddelde vrouw. Ik heb wel eens gelezen dat zij. Uh, die laatste is een meisje. De rest zijn allemaal jongens, dat ze ja. daar heel erg het best voor heeft gedaan om een meisje ja, te krijgen. Ja, ja, ja. ja, zij zijn gewoon doorgegaan totdat ze een meisje kregen. <laughs> ja, maar ook allemaal een speciale zout Of ja, ja niet ja, nou ja, Bedoel, Het is niet voor niets dat er zoveel tweelingen voorkomen in Hollywood. Ik bedoel, de helft van die kinderen komt natuurlijk gewoon uit een IVF-buisje. Ik weet niet of dat bij deze het geval is. Maar ja, daar wordt echt wel. Je kan daar echt wel de baby bestellen Kiezen die je wenst. Die je, die je wil. Uh, een hardwerkende zaken, dame, een control freak, daar hebben we een fragmentje van. I think that people don't realize that it's all about hard work. I mean, I worked hard when when I was at school. I've always had it in my personality to want to succeed, you know, even when it was, you know, I want to do my homework, right? Oftewel eh, ja. hard werken. Daar komt ja. het op neer. En is het nou de, dat hoor je mensen zeggen, ja, maar dat is allemaal het is allemaal uh, business tussen hun is het ook liefde? Wat kan je daarover zeggen? Ja, daar je ziet er eigenlijk vrij weinig van. Bedoel, maar dat komt ook omdat je sowieso alles wat je van hen ziet is geregisseerd. Er zijn zes uh, reality-documentaires, maar daar doen zij dan zelf de productie van. Dus je, er is heel moeilijk een vinger op te leggen. Eigenlijk het enige wat we, weten van die, wat we echt weten van die relatie zelf is dat hij natuurlijk een periode vreemd is gegaan. Ja, uh, daar vrij openlijk. Ja, Rebecca Loos, die yeah, Nederlandse yeah, dame. Yeah. Daar hebben we nog een quoteje van, van haar. I mean, it was a really traumatic time for for both of us I mean as much as you can trust someone and someone can say honestly I haven't done this I don't know this person as much as you want to believe that person they've still Put that element of doubt in your mind. Dat is Victoria. Daar is wel eerlijk ja. zegt. Het was een heftige tijd. En ook ja. vertrouw je iemand volledig. Als hij zegt dat hij haar niet kent, toch ga je een beetje twijfelen. Ja, maar hij, ze, ze houdt nog wel min of meer vol dat er niks is gebeurd. Wat, wat, wat, wat verder eigenlijk natuurlijk helemaal niemand meer gelooft. Nee, maar dat is ook zo mooi hè. Ze, ze, ze geven steeds een klein beetje. En eigenlijk houden ze de bol pot dicht. Eigenlijk ja, weet ja. je niks van ze. Nee, nee. Zij Eigenlijk waar het om gaat, wat je. Ik bedoel, we, we denken dat we alles van ze krijgen... maar eigenlijk krijg je ja, een plaatje voor gespiegeld. En ja, daar, daar moeten we dan mee doen met z'n allen. En daar is de master in. Wat, hoe lang gaat dit nog duren, dit huwelijk? Nou ja, ik denk nog wel... Jij bent wel, de deskundige uh, ik denk, ja. <lacht> nou, God, straks gaan ze volgende week uit elkaar en dan heb ik het gedaan. Uh, ik, denk nog, ja, ik denk echt nog wel heel lang, in ieder geval... Ik ben ook niet, ik ben niet cynisch genoeg om te denken... dat er echt helemaal niks tussen hen is. Ik weet niet of ze stand houden zodra die spotlights wegvallen. Maar, ja, dat, dat maar voorlopig niet gaan die niet wegvallen. Dus ja, nog wel een tijdje. Gok. David is gestopt sinds mei. Maar David gaat nu als een soort showpony met haar op uh, tournees. We zijn net terug uit Azië. Daar is hij natuurlijk nog heel hot. Maar hij uh, loopt daar dan rond. en uh, Zij doet de interviews en de praatjes. En hij uh, is David Bekker. De Beckhams, 15 jaar bij elkaar. je dankjewel. De Nederlandse Yasmina die vertrok tijdens de eerste revolutie naar Egypte... en leerde toen via Twitter haar Egyptische man kennen. Samen demonstreerden ze op het Tahrirplein. Ze trouwden met elkaar en sinds januari woont ze nu in Alexandrië. En opnieuw zijn het natuurlijk roerige tijden in het land. Voor ons houdt ze bij wat ze meemaakt. Het is morgen Ramadan en dat is natuurlijk hartstikke leuk. En onze buren dachten... Nou, dan gaan we nog even extra versieren. Dus ze hebben heel de nacht de hele gang van het portiek lopen versieren. Ze hebben het helemaal geverfd. Allerlei gekleurde lampjes opgehangen. Die grote rode Chinese lampen ook opgehangen. En overal buiten alle, alle bomen zijn versierd met lampjes. En de winkels zijn heel uitbundig versierd. allemaal hele grote schappen met kokos en dan mandelen, rozijnen. Ik heb het idee dat heel veel mensen eigenlijk hopen... dat door de ramadan de protesten een stuk naar beneden gaan en er ook minder geweld zal, zal zijn. Mijn man gaat nog wel regelmatig met wat vrienden naar buiten toe om te kijken van waar zijn de protesten, wat is er aan de hand. En s'avonds gaat hij toch wel regelmatig weg met zijn vrienden, ze komen ophalen en dan kijken van wat is er allemaal aan de hand. En... Ze gaan heel vaak gewoon rondjes rijden. Je hebt sowieso met mensen hier om je heen, we continu discussie. Het dagelijks leven gaat alleen maar over praten over politiek en praten over de huidige situatie. Wat mensen hier gewoon ook echt in, dus bijvoorbeeld in een winkel vragen van ja, van welke politieke partij ben jij eigenlijk? Dat zou vroeger echt niet gebeuren. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Morgen, dan begint voormalig PVV'er Arnoud van Doorn aan de Ramadan. Want ja, hij is moslim geworden. Zometeen bel ik hem. En we duiken in die American Dream met uh, mijn gasten... Amerika-kenners Victor Vlam en Bertine Moenaf. Dit is Radio 1. E. Maar eerst het internationaal van 1 minuut over half 10 met Martijn Huis. De interimregering van Egypte krijgt 8 miljard dollar aan giften, leningen en brandstof... van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Die twee rijke golfstaden had Egypte al steun beloofd... na de val van het regime Mubarak. Maar het geld werd toen niet overgemaakt... toen president Morsi aan de macht kwam. Nu die het niet meer voor het zeggen heeft... krijgt Egypte de miljardenleningen alsnog. Er komt een Europese zwarte lijst met slecht functionerende artsen. Heeft minister Schippers met haar Europese collega's afgesproken. Vanaf 2015 kunnen slecht functionerende artsen... moeilijker aan de slag in het buitenland. EU-lidstaten moeten elkaar meteen in zijn... als een arts bijvoorbeeld een beroepsverbod krijgt.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 was weer de zaterdag ontdekt door een loods die op weg was naar een schip, en dat was het. Dankjewel, Martijn. Ja, graag gedaan. Leuk met de tweets. Ja, Kevin Dish is trending topic. Tom Veles is ook trending topic. Er is een heuse Twitter-oorlog gaande, lijkt het wel. Ook tussen de renners, heel spannend allemaal. Kevin Dish reed Tom Veles onderuit in de sprintfinale. Aantal reacties. Eerst Kevin Dish zelf. Hij zegt, ik heb net de sprint gezien. Ik weet niet van mijn lijn. Ik wil de Veles passeren. We raakten elkaar en toen bewoog hij. Anyway, ik hoop dat hij oké okay is. En later kunnen alle sprint-experts op Twitter ook eens met 65 km per uur rijden... zonder je lichaam iets naar links te bewegen om te balanceren. En daarmee ik. Reageert hij op alle kritiek die hij krijgt op Twitter? Veel mensen die hem inmiddels echt verguizen. Uh, aantal reacties van wat collega's en oud-collega's. oudrennen Robbie McEwen was ook sprinter. Hij zegt wat vandaag gebeurde was gewoon een ongeluk kan gebeuren. Koen de Kort, die zit in het team van Tom Veles. Hij zegt erg blij met de overwinning van Kietel... maar ongelukkig met de crash van Tom Velis had niet mogen gebeuren. Greg Henderson rijdt ook mee in het peloton. Hij zegt begrijp me niet verkeerd, Mark Cavendish is geen crazy sprinter. Hij heeft snelheid, maar vandaag was een fout van hem. En Gert Steegmans uh, die zegt voor de non-believers hier... alle sprintreinen in de Tour... Hebben we hebben respect voor elkaar, dus een crash is altijd onbeloefd. Bedoeld, geloof het of niet. Ja, Zo gaat ja, het nog wel even ja, door. Ja, ja. Nou, dat is wel uh, interessant hoor. Al die uh, renners die met elkaar twitteren nu, dat is wel uh, leuk om te zien. Oh, gaan we een plaatje rijden? Ja. Oh, dat is goed, oké. Okay. Heel ja, leuk. Wil heb... je nog wat zeggen, Luc? Nee, nee, nee. maar tien seconden. Nee, nee, komt goed. Wat vond jij? Je hebt het gezien. Nee, Was het een bodycheck of ja, niet? Ik denk dat het uiteindelijk gewoon een ongeluk is. Kan gebeuren. 65 km kilometer buur. hard. Kan gebeuren. Ja.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 I've got you Master van de extreme niks aan de hand muziek. Jack Johnson, I Got You. RTL gaat voor een nieuw tv-programma op zoek naar grappige kinderen. Ja, met onder andere Carlo Boshart en Ruben van der Meer wordt dan gekeken naar wie het grappigste kind van Nederland is. Luc, jij hebt een paar fragmentjes van grappige kinderen op een rijtje gezet. Ja, bij de grappige kinderen moet ik meteen denken aan Macaulay Culkin. Dat is Kevin uit Home Alone. <laughs> This is my house. I have to defend it. Where's your mother? My mom's in the car. Where's your father? He's at work. What about your brothers and sisters? I'm an only child. Where do you live? I can't tell you that. Why not? Because you're a stranger. He's a kid. I mean, what can a kid do to us? The kids are stupid. I know I was. You still are Mark. This is it. <laughs> Dit was heel erg leuk, dit jochie was ook heel erg grappig, daarna zien hij nog wat junk geworden, dat was iets meer ja, zuinig. Ja Weet jij dat Rianne? Ja. Ja. Ja. Nou ja, het schijnt nu alweer iets beter met hem te gaan, maar een, een paar maanden terug werd hij steeds uh, enorm vermagerd uh, en wit overal gefotografeerd. En hoe oud is hij, Echt in de 20 of zo? Nee, nou, nee, hij is begin 30. Oh. Ja, ja een ja. kleine jongetje wordt ook ja, groot. Ja, ja, ja. ja ook ja, grappige ja. kindjes. Wie is jouw favoriet Willemijn? Ja, Webster. Had je nog? Ja. Nee, okay, dat dus is denk was ik weer... voor jouw tijd. Ja, nee, ik ken hem wel ergens. van. Het kleine zwarte jongetje uit die tv-serie, Webster. Maar de, die bleef ook maar klein, want volgens mij had hij groeien. Ja, hij heeft een ziekte. Hij ja. is nog steeds heel klein. Hij is nog steeds heel klein. 1,30 meter 30 of zo. Um, ja, die was, die was grappig. Hallo, right. hospital. This is a sick person speaking. I used to be a lot like you. You were black. Er staat echt wel een paar, paar hele leuke grapjes in dan. Ken je deze nog mij? De mijn moeder zegt dat het goed voor me is omdat er zo veel vitamines in zitten. Stom hè. Ik vind het wel lekker. Oh, Petje Pieter Mintje. <laughs> ja. Van de pinakaas. Hij zat in de Pinekaasreclame nee. uit de jaren 80. Hij heette Laurens Bon. En daar is nog een heel gedoe over geweest. Want um, Petje Pietermientje zou namelijk op een gegeven moment in, tijdens een auto-ongeluk om het leven zijn gekomen. Ja, dat heb ik jongen. ook gehoord. Ja, ja, ja, Dat was het verhaal. Maar uiteindelijk is dat weer teruggetrokken door de telegraaf. Dat, dat bleek toch niet te kloppen. Maar er was zoveel commotie dat en Petje Pieter en zijn ouders uh, ondergedoken zijn geweest. Eva. Omdat ja, iedereen wilde weten wat er allemaal aan de hand was. Hoe Zou het met Pet zijn? Nou, hij heeft nog in 2027 in een reclame meegespeeld van 2000. Er uh, zat allemaal pindakaas omheen en zo. Dus dat was een soort reunie met zijn reclame-status. Uh, nou, dat was dus echt kindersterretje, die Petje Pietermintje. En HET kindsterretje van nu is misschien wel Honey Boo Weet je zielig is dat het meisje wordt door haar gestoorde moeder... telkens maar naar misverkiezingen gesleept... en zij heeft haar eigen programma op TLC. MUZIEK <middels> We started badges about two years ago. I am ready to go. They are a big investment. We work really hard and we invest a lot of money. So if we do take badges seriously. You have to. Thank you, Alana. You better watch out. Ja. Je verstaat ook geen bal van. Ja, dit is echt, dit is echt. Moet je echt eens een keertje naar kijken, honey Ik, boe -boe. ik heb een keer met Rianne naast mij hebben we een hele marathon honey boe ja, Dat was heel maar pittig. Maar zij is nog de, de meest, zij is zes denk ik, maar zij is de dat meest is ook, normale ja. van een hele familie. Want zij hele... is overigens wel de enige van die fragmentjes die uit zichzelf grappig ja. is. Hè? Want ja. de rest lagen ze allemaal een script op. Ja, zij is heel leuk. Ik heb er nog één. Steve Urkel, ken je die nog? Nee. Nee, die staat in nee. zijn oh, Family yeah. Matters. Kleine jongetje met een gigantische bril. Een broek heel hoog opgetrokken en hij heeft een enorm piepstemmetje. It's my cousin Steve. He's in town for the big science fair. And he won't quit bugging us. How annoying could one kid be? Honey, I'm home. Steve Urkel, at your service. Hi, Steve. Listen, Steve. Uh, DJ and Julie were never here and they're never coming back. Never? Oh, well, let's okay, I'll wait. Nou, ja, heel veel mensen vonden dit leuk. Ja, ik kon hem wel hoeken. Ik vond het echt verschrikkelijk, die gast. Nu herken uh, ik hem aan het piepsteen. Ja, met die enorme bril had hij op. Maar goed, uh, mensen vonden hem leuk. Hij was ontzettend populair. En we gaan afwachten of het grappigste kindje van Nederland een beetje kan tippen aan deze jongens. In het najaar op televisie dus. Comedy kids. Ik ga uh, <clears throat> zeker niet wachten. vrees het erg. <laughs> <laughs> Radio 1. PNN Today. Zaken. nog steeds hier in de studio Amerika-kenners Bertine Munaf en Victor Vlam. Morgen dan uh, praten de Republikeinen in het huis van afgevaardigden over de grote hervorming van de immigratiewet. De verandering van die wet is een van de belangrijkste speerpunten van president Obama. Let's get this done. Send me a comprehensive reform bill in Waarom is dit zo ontzettend belangrijk, Bertine, dat Obama dit voor elkaar krijgt? maar nou ja, vooral omdat hij beloofd heeft dat, uh, wat jij al zei... dit is een van de speerpunten van zijn beleid... hij wilde dit eigenlijk al in zijn eerste termijn gedaan hebben... dat was zijn belofte, heeft hij niet waar kunnen maken. En ja, in zijn eerste termijn had hij nog twee meerderheden, zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigen. Dat was eigenlijk de tijd om het te doen. Het is hem op een of andere manier is het niet gelukt. En uh, ja... Hij heeft nog één kans, maar. Uh, en nu wordt het, het lastig. Niet. Het wordt lastig. Ja, ja, want in het Huis van Afgevaardigden zijn de Republikeinen in de meerderheid. Even nog uh, even recapituleer. Wat we net, waar we het net over hadden: 11 miljoen. Nee, wat is het? Meer dan 12 miljoen ja. illegalen. Ja. ja, de schattingen lopen uiteen. Maar 11 nee. miljoen is een getal wat je vaak terug ja. En die ja. zouden dan, nou, misschien niet allemaal, maar een zeer groot gedeelte. Uh, krijgt dan in de loop der jaren het staatsburgerschap. En uh, Amerikaans staatsburgerschap. En er komen hele strenge border patrols en de... die ja, de, de, de grenzen wordt de, gewoon ja. heel strak gecontroleerd. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten ja. van al die wetten. Um, een belangrijk punt voor Obama, hij pakt dat heel omzichtig aan, Victor. Ja. Nou ja, kijk, wat Obama wil voorkomen is dat hij het gezicht wordt van deze wet. Want op het moment dat hij het gezicht wordt, als hij allerlei speeches aan het geven is met dit als onderwerp, dan zul je zien dat er heel veel republikeinen, die misschien wel te porren zijn voor dit soort dingen, mm -hmm. dan toch bij zichzelf denken van, wacht eens even, als we hier Obama mee een grote gunst doen, dan gaan we het absoluut niet doen. Dus om te voorkomen dat het verder polariseert trekt hij zich terug. En dat betekent niet dat hij helemaal teruggetrokken is, want hij is wel degelijk betrokken bij het proces. Maar, maar vooral in de industrie de, de, de Union heeft hij het er nog over gehad. Precies, dus, dus is... hij heeft gezegd van het is een prioriteit. Mm -hmm. Maar hij is niet campagne ervoor aan het voeren zoals bij Obamacare op een gegeven moment aan de, uh, uh, aan de hand was. Het is veel meer low-key, low-profile. Als de ja, dood dat de Republikeinen niet. zeggen van je maakt er een politiek punt van en dus gaan we tegenstemmen. Ja, precies, exact. Maar het is de redenering van, uh, van Victor dat hij uh, zich er niet al te zeer aan wil verbinden om, om uh, Republikeinen die niet met Geassocieerd willen worden, uh, niet uh, tegen, zich in het harjas mm. jagen. Maar aan de andere kant denk ik dat hij er wel degelijk campagne op voert. Hij heeft er al pas geleden, of een maand geleden, geloof ik, nog een speech over gehouden. En ik. Uh... Ik, ik, ik heb me ingeschreven op, op die campagne-mailtjes van uh, uh, Organizing for America, zijn, zijn campagne-machine, zeg maar, nadat hij al gewonnen had, ja. en, en de Witte Huisbel. En dan word je ook echt gewoon gebombardeerd met mailtjes die gaan over, over immigration. Ja. En dan je wordt bedoelt, ook... het is echt wel politiek, ook voor hem. Ja, ja hij, hij ja. wil het, hij ziet het, maar... Maar hij ziet het echt wel als een, uh, ja, wat zij dan noemen, signature legislation, echt een speerpunt uh, van zijn agenda. En hij, als je dan die mailtjes uh, Maar leed, daar zit de reden achter wel, want Interessante voor Obama is dat het een win-win situatie is. Kijk, want hij wil zichzelf wel natuurlijk enigszins betrekken bij dit proces. Want voor democraten is het zo dat stel dat deze wet er niet komt, dan krijgen de republikeinen de schuld. En dat moet wel gebeuren. Want dat betekent dat al die Latino's de komende jaren alleen maar op democraten gaan stemmen, omdat ze boos zijn op de republikeinen. Voor ja, want tegehouden. dat is natuurlijk het hele dat, punt. Dat he? Want al die immigrants zijn allemaal voor een groot gedeelte ja, Latino's. Ja, exact. Ja. Maar het is een win-win situatie, als die er niet komt. Wint hij omdat die Latinos boos zijn op de Republikeinen. Ja. En op het moment dat die wet er wel komt... heeft hij ook weer wat waar hij blij mee kan zijn. Dat hij een, eindelijk een wetgevingsprestatie heeft... die hij gewoon op zijn cv kan zetten, ja. om het maar zo te zeggen. Maar is het, dus, dat hoe, dan ook, is, hoe dan ook wint hij. Hoe dan ook wint hij. Het is voor de Republikeinen uh, ook heel erg belangrijk... dat ze hier goed uitkomen. Want ja. die hebben natuurlijk sinds de verloren verkiezingen met Romney... Uh, de, volgens mij werd het ook als de reden aangevoerd. Ze hadden de Latino-vote niet. En ja. die kunnen ze hiermee nou ja, 27 procent van de Latinos heeft op Romney gestemd. En dat is ontzettend weinig. Dat is zelfs vergeleken met John McCain. Een paar jaar geleden is dat dan hartstikke weinig. Dus de Republikeinen moeten echt proberen om te kijken... of ze die kiezersgroep weer aan zich kunnen binden. En er is wel potentie voor. Want Latino's doorgaans genomen... zijn best wel conservatief. Het zijn vaak religieuze mensen die bijvoorbeeld mm -hmm. best zeggen van... Nou ja, abortus dat hoeft van ons helemaal niet toegestaan te zijn. De democraten vinden dat abortus dus juist wel toegestaan moet worden. Dus het is in potentie een kiezersgroep die heel interessant is voor de Republikeinen. Maar omdat elke keer die Republikeinen dit soort uh, taal uiten... op een manier aankomt op immigratiehervorming... zijn dit mensen die nooit op de Republikeinen zullen stemmen. Maar het is ook maar voor de Republikeinen ook wel een vraag... Op welk paard wil je wedden? Hè? Ik bedoel, Victor heeft gelijk, er zit veel potentie onder die Latino's. Maar aan de andere kant, als zij nu die immigratiehervorming gaan omarmen... inclusief die amnestie... Uh, kan je natuurlijk ook je, je kiezersbasis van je vervreemden... Zeg maar de, de witte, blanke kiezers die daar de echt niks van moeten hebben. Ja. Maar op, op een gegeven moment krijgen de Republikeinen toch wel een probleem. Want als je nu al kijkt zeg maar, naar de kindjes die, die er geboren worden... Mm -hmm een meerderheid van de baby's die geboren worden die zijn die zijn niet wit ja. en uh, over vijf jaar is de hele Amerikaanse bevolking onder de 18 is niet wit dus de minderheden die nu die er nu zijn in Amerika die worden over een paar decennia worden die gewoon de meerderheid dus het is voor beide partijen democraten en republikeinen echt echt van, van het hoogste belang om die ja. latino vote binnen te krijgen ja, ja. het land verandert maar is dat dan niet ook ik bedoel alles leuk en aardig dat dit dat dit in de, in de harten van de Amerikanen zit vrijheid en immigranten enzovoorts maar gaat het gewoon niet alleen maar daarom dan om die votes binnen te krijgen Krijgen. Maar ik, ik denk voor democraten absoluut niet hoor, want die zien wel het leed van deze mensen. Want je zal maar in die economische onderklassen zitten, zoals waar, waar veel van deze mensen in zitten. Want het, het feit is, je kunt dus alle bescherming van de overheid die krijg jij niet. Met andere woorden, je wordt economisch uitgebuit. Deze mensen verdienen vaak minder dan minimumloon en kunnen hun vervolgens hun kinderen niet naar de universiteit sturen, omdat ze bijvoorbeeld geen studiefinanciering krijgen, waar andere Amerikanen wel recht op hebben. Dus je zegt voor is de democraten is het echt wel een matter of the heart, maar hetzelfde zou je kunnen zeggen voor republikeinen. Ja, dus zitten natuurlijk zit ook, ook wel genoeg. Teken. De ook republikeinen die iets hart op de juiste plaats hebben. En het grappige is dat ook, ja, precies. ook die republikeinen ook nu bestuurd worden... door christelijke lobbyisten die met de Bijbel in de hand te zwaaien... Hallo, uh, hey, uh, christendom, uh, moet, uh, moeten de deuren openzetten voor de vreemdelingen aan de poort. Dus uh, die krijgen ook wel uh, een beetje de, dat, ge, dat geluid op. Uh, ja. Op, op hun dak, maar voor Obama is het ook wel echt een principe kwestie. Hoor. Hij zegt wel van ja, het is in ons economisch belang... dat er meer immigranten komen die ook belasting gaan betalen. Maar het is ook gewoon uh, een principe kwestie als je kijkt naar van... dit zijn mensen die geworteld zijn in Amerika. Ze spreken de taal, ze leven hier, ze hebben Amerikaanse vrienden gaan naar en buren. Ze gaan hier naar school. Ze zijn in hun wezen Amerikaan, behalve op papier. Ja. Nou, dat, dat onrecht, dat wil hij verhelpen. En wat, want wat is het alternatief voor die 12 miljoen? Is er... Een deportatie. Ja, ja, Als het 12 miljoen. Is. Ja, 12 miljoen mensen deporteren. Het is ook een situatie. Nee, je je gaat ze niet situatie. helemaal het land uitsturen. Nee, dat is echt het ondenkbaar is inderdaad. Ja. Dus ja. de iets. status quo zou inderdaad het alternatief zijn. En dat is dus dat deze mensen in de slechte positie blijven zitten. Maar iedereen ja. is er wel over eens dat er iets moet gebeuren aan deze nee, precies. situatie. Maar betekent wat je nu net tegen Rianne zegt eigenlijk dat het er sowieso wel doorkomt? Als nou, er geen alternatief is? De, uh, Kijk, de Republikeinen willen eigenlijk in de regel niks weten van, van amnestie. Die willen gewoon de grenzen gewoon, uh, zo, ja, nou, zo goed als mogelijk. Pot dichtgooien dicht en zeggen, die mensen maar moeten maar illegaal niet. blijven dan. En, en, en het liefst, als jij hier illegaal bent, dan, dan moet je eruit. Maar uh, er is gewoon niet genoeg mankracht voor om, om dat allemaal uh, te reguleren. Nee, ze, 12 er zijn, mensen er zijn uitzetten. wetten, maar die worden eigenlijk niet, niet nageleefd. Maar waar komt het straks om neer? Want er wordt morgen over gepraat, er ja. wordt nog niet over gestemd, maar morgen in het, in het Huis van Afgevaardigden, dus uh, over gepraat door de Republikeinen. Waar gaat het naartoe? Nou, het wordt nog wel spannend, want uiteindelijk voor de Republikeinen... Die, die hebben zoiets van, we willen er wel wat aan doen... maar veel twijfelen nog heel sterk. En het punt is, de meerderheid van de Amerikanen staat er ook wel achter. Zelfs de meerderheid van het congres. Maar er is een gekke regel in het Huis van Afgevaardigden... waar de Republikeinen aan de macht zijn... dat er alleen over wetsvoorstellen gestemd wordt... als een meerderheid van de Republikeinen erachter staat. Dus dat betekent dat ondanks je, je gewone meerderheid zou kunnen krijgen... als je Democraten en de Republikeinen laat stemmen... want alle Democraten steunen het en een deel van de Republikeinen. Maar omdat niet de meerderheid van de Republikeinen het steunt... komt het niet eens stemming. niet eens stemming. En dat is dus ook wat gebeurd met... Waarom zou je überhaupt nog stemmen als je toch al weet... dat de meerderheid voor is? Ze hebben dus Het wetsvoorstel van de Senaat hebben ze gewoon weggegooid. Daar hebben ze gezegd, daar gaan we niet eens over hebben. En ze gaan dus nu, en dat is ook wat ze morgen dus gaan bespreken, waar jij over sprak, Willemijn. Dat is waar zij met hun eigen wetsvoorstel gaan komen. Dus ze beginnen het hele proces vanaf het eerste stapje eigenlijk. En proberen iets op te bouwen in de hoop dat, dat een beter wetsvoorstel oplevert. Maar ja, de vraag is of dat gaat lukken. Want er is bij heel veel Republikeinen is er een angst om hiervoor te stemmen. En die angst zit hem voornamelijk in het feit dat deze mensen in hun blanke kiesdistricten bang zijn om een zetel te verliezen in de voorverkiezingen. Niet in de gewone verkiezingen, maar in de voorverkiezingen. Dat er zijn een Tea Party al, Challenger wolfie? is. Precies. Dat er een Tea Party Challenger komt en die zegt: van Deze man heeft of deze vrouw heeft voor immigration reform ja, gestemd. En, dat ja, vindt ja, slecht. Ja. en dan verliezen ze hun baan en dat wil een politicus niet. En de Republikeinen hebben ook niet zoveel haast hè, hiermee. Zij willen gewoon wachten tot 2014. En dan hebben zij misschien wel een meerderheid in het huis van afgevaardigden. En dan trekken ze gewoon hun eigen plan. Het wordt spannend. Even nog een stukje om het mooi is om te horen hoe Obama over die wet praat. We hebben nog een uh, mooi koosje. <laughs> Dacht ik. En ik wil je denken over je eigen vrouw, je eigen vrouw, je eigen grandparents. en je eigen great-grandparents. En alle meneer, vrouw en kinderen die hier kwamen. Ze for een beter leven. Just like deze families. Ja, daar wordt heel erg in gegaan. Hè, op dat, dat, het idee van Amerika, we bestaan uit immigranten. Je ouders, je voorouders. Uh, maar ook aardig wat de politieke motieven spelen dus mee. Goed, dank, dames en heren. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Voor de meeste moslims begint morgen de ramadan. Een maand lang niet eten en drinken zolang het licht is. Het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn die doet dit jaar voor het eerst mee. Ex-PVV'er bekeerde zich vijf maanden geleden tot de islam. Arnoud, goedenavond. Goedenavond. Ja, morgen begin je. Kijk je er naar uit? Ja, ik kijk er zeker naar uit. Het ja? zal een uh, kort nachtje worden, want het is, uh, om vier uur gaat de wekker. <laughs> ja. En uh, ja, het zal even doorbuiten zijn, zeker de eerste dagen. Waar zie je het meest tegenop? op? Nou, waar ik tegenop zie is, dat valt eigenlijk wel mee. Het zijn natuurlijk, uh, uh, ja, het, het zijn korte nachten. Het, het zal overdag af en toe moeilijk zijn, hè? zeker met uh, eten en drinken. Uh, zeker als de zon een beetje doorkomt, dan, uh, dan zal het niet makkelijk zijn. Niet roken, geen seks? Maar, nee, nee, nee, nee, precies in ieder geval niet overdag. En roken doe ik sowieso al niet. Uh, nou ja, het, het is niet zozeer dat ik het tegen op zie, maar ik vind het vooral heel erg interessant en heel mooi dat ik er nu als, uh, als moslim aan, uh, aan mee mag doen. Ja, mee mag doen is het ook eigenlijk, het is ook uh, best bijzonder. Ja, ja, ja, en je bent natuurlijk pas net moslim. Um, ja. dat, dat moet voor jouw omgeving wel raar zijn, neem ik aan voor je familie bijvoorbeeld. Nou, in, in, inmiddels niet meer. Het is nu een fijn half jaar geleden, vijf maanden zijn, het. dat klopt. Mensen beginnen een beetje aan te wennen. Um, nee, in het begin was het natuurlijk wel, wel, wel lastig uh, voor een aantal mensen die alles hier staan. Wat is hier aan de hand? Wat is er precies gebeurd? Mensen die wat dichterbij mij staan mijn directe familie, die weten dat het uh, iets is wat al een tijdje speelt. Hè? Ik ben toch een jaar, anderhalf jaar uh, mee bezig geweest om uh, hierin te verdiepen. Het is niet over één nacht ijs waar ik uh, ben gegaan. Het is wel een proces geweest. Maar mensen zien nu dat ik er uh, tevreden mee ben, dat ik er uh, serieus in ben. En uh, nou ja, mijn directe ja. familie ziet dat ik er uh, gelukkig voor ben. En dan is dat alleen maar mooi, denk ik. Maar er ja. dus ook staan. Maar hoe, ga, hoe doen we dat? Het is natuurlijk lekker weer en dan wordt gebarbecued ja. en dat soort dingen. Dan houden ja. ze daar een beetje ja. rekening mee? Ja. Ja. Ja. Nou, natuurlijk. Mijn, uh, mijn directe omgeving, mijn familie, vrienden zullen daar dan rekening mee houden. Uh, tot een bepaalde hoogte. Ik kan die mensen natuurlijk er niet, uh, niet, niet op gaan leggen dat, uh, dat ze zich helemaal moedig gaan schrikken. Naar het feit dat ik allemaal dan uh, uh, heb. Dat, dat is ook niet zo. Dat, dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Ik denk wel dat het voor mij wat moeilijker is dan voor een, een, een doorsnee moslim in een moslimgezin. In een moslimfamilie. Omdat je het dan samen doet. Dan heb je ja. twee aan elkaar. En dan zit je in een systeem. En in, in, in een bepaalde regelmaat. Voor mij is dat niet zo, dus ik, uh, ik uh, zal het wat meer zelf moeten doen. Maar ik voel ja. natuurlijk de steun van uh, de hele moslimgemeenschap wel. En dat zijn er nogal wat. Dat zijn er een heleboel. Ja. Uh, heb je nog iets gehoord van, van je oud-collega's? Ex-PVV? Nou, ex-inmiddels in, nog PVVers? Ja, nee, eigenlijk niet. Maar uh, dat vind ik ook niet zo erg. Uh, ik, ik hou me er eigenlijk ook niet meer mee bezig. Dat is het verleden. Ik probeer me te richten op de toekomst. Ja. Uh, verleden is het verleden, dus ik, uh, ik ben er ook eigenlijk ook zelf helemaal niet meer mee bezig. Ben je nou een beetje, bedoel, ik zat dit vanmiddag een beetje te lezen, dacht ik, ja, hmm. ik vind het nog steeds een bijzonder verhaal. Um, ja. Volgens mij heel Nederland wel, uh, ex-PVV'er, nu moslim. Maar voor jou ja. is, het natuurlijk, is, het, is het volstrekt normaal en de dagelijkse realiteit. Sta je er nog wel eens bij stil dat je vijf maanden geleden nog... Ja, en was je PVV'er. Was je geen moslim? Nou, vijf maanden geleden niet hoor. Ik ben al bijna een jaar geleden. Ja, een jaar geleden, ruim een jaar geleden uit de pvv fractie gestapt. Uh, omdat ik nou ja, toen al een beetje aanvoelde dat het toch niet helemaal was. Uh, nee. Maar denk de je nog wel eens worden, aan je oude leven? leven? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik, ik heb er ook geen spijt van, laat ik het zo zeggen. Uh, kijk, uh, alle dingen die je doet in je leven we hebben een doel die ze er net voor hebben gehad, je leert er een heleboel van. Uh, ik heb goede tijden en slechte tijden gehad in de tijd bij de TVV, maar goed, uh, dat is wat ik net al zei, het is verleden tijd en ja. ik kijk naar de toekomst. Je klinkt zen. Oh, is dat zo? Ja, vind ik wel. <laughs> dat ja. beschouw ik dan wel als een compliment. Ja, ja, ja rustig relaxed. Uh, succes zou ik zeggen, morgen vannacht begint het. Ja, vannacht begint het. Uh, Sterkte. Uh, proberen op tijd naar bed te gaan, dat zal niet meevallen. En uh, om vier uur uh, proberen de wekker niet te missen. Ja. Nee, dat ik kom zeggen. Ja, dat zou wat zijn. Die eerste dagen dat je dan... <laughs> <laughs> Hallo. Ja, nou, precies. Ik heb voor de dus zijkant twee lekkers gezet, dus ja. dat, komt, uh, dat komt wel goed. Dat lijkt me goed. Arnaud van Door, succes. Dank je wel. Goed, uh, dank je wel. Today. Willemijn Veenhoven. Een rondje langs bekende Nederland. De laatste woorden. Als eerste schrijver Kluun. Dag Willemijn. Het is... Uh, ik weet niet eens of het hoogseizoen is, maar ik zit hier met mijn kinderen lekker op Ibiza. En ik krijg de indruk dat het hoogseizoen is, want ik zie op nu.nl op de voorpagina het nieuws dat er een stroomstoring in Grooswijk was. Ja, het is hoogseizoen. En dan advocaat Oscar Hammerstein. Die is blij dat een zaak van hem zaterdag in de Telegraaf stond. Hallo Willemijn, ik heb eindelijk ontdekt... hoe ik met een gewonde zaak in de Telegraaf kan komen. Je noemt een bedrag met zes cijfers voor de kobba. En je zegt erbij dat je een nieuwe zaak gaat beginnen. En de laatste van vandaag, onze eigen porno-ster Bobby Eden. Lieve Willemijn. Het is bijna zover de Amsterdam Fashion Week staat voor de deur. En omdat ik er zelf helaas niet bij kan zijn... wil ik via deze weg Esther Meijer en haar label New York... onwijs veel succes wensen met haar show Sex Cells volgende week maandag. Doei, doei, toi, liefie. Is goed. Doei, doei. Bobby Eden, dankjewel. En ik dank ook hier aan tafel Bertine Moenaf, Victor Vlam, Rianne Meijer. Volgende week ben je weer. Klopt. Gezellig.